Zes uur. Wat met het NRS journaal Rond deze tijd begint in het Europees Parlement de geheime stemming over de benoeming van Ursula von der Leyen als de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Het lijkt erop dat de steun voor de Duitse christendemocraten is gegroeid. Twijfelaars zouden dankzij haar toespraak vanochtend over de streep zijn getrokken. Naar verwachting rond acht uur wordt duidelijk of van der Leyen een meerderheid van het Europees Parlement achter zich krijgt. VVD, tweede Kamerlid van Haga, is een week geleden aangehouden door de politie, een kop achter het stuur zat. Dat zegt hij tegen de telegraaf. De politie hield hem aan op de A4 en uit de blaastest bleek dat hij een promilage van 0,6 in zijn bloed had, 0,1 te veel. Van Haga zegt tegen de krant dat hij geen heilige is, maar dat hij ook niet volslagen dronken was. Hij is niet van plan om op te stappen. Van Haga kwam eerder in opspraak omdat hij zich bij het verhuren van panden in Amsterdam niet aan de regels zou hebben gehouden. Alleen Rotterdam en Maastricht zijn nog in de race voor het Eurovisie Songfestival. Volgens de organisatie voldoen die twee steden meer aan de eisen dan de drie andere kandidaten Den Bosch, Arnhem en Utrecht. Zo is er in Ahoy in Rotterdam en in het MEC in Maastricht genoeg ruimte voor kleedkamers en brengen de steden genoeg eigen geld mee. Volgende maand wordt er een definitieve keuze gemaakt. Kinderdagverblijven in Os willen de stint niet meer gebruiken... als de elektrische bolderkar straks waarschijnlijk weer de weg op mag... meldt Omroep Brabant na een rondgang langs de opvangorganisaties. Voor hen is de stint te sterk verbonden... met het drama op de spoorwegovergang in Os... waarbij vorig jaar vier kinderen om het leven kwamen. Het weer nog, af en toe zon, 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar ook brede opklaringen. Lokaal kan een misbank ontstaan. Minima liggen rond 10 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken. De meeste plaatsen blijft het dan droog bij 21 tot 25 graden. De dagen daarna nog wat warmer, maar ook kans op wat regen. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A6, Muiden richting Lelystad, 10 minuten vertraging bij Lelystad. Op de A10, meer, Nieuwe Meer, voor Amsterdam Buitenvelden 10 minuten vertraging...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 Kom dames en heren bij een nieuwe Zandvoort aan het Woord. Het opinieprogramma van ZFM Zandvoort. Uh, wekelijks voeren wij een gesprek over maatschappelijke, politieke en culturele onderwerpen waarbij wij geen enkele discussie uit de weg gaan. En u kunt natuurlijk meepraten door te bellen naar 023 573 0393 of te mailen met redactie at zfmzandvoort.nl. En natuurlijk zijn we ook op Facebook te vinden met at Zandvoort aan het woord. Uh, aan tafel zit mijn vaste sidekick Marije Strobos en ik ben Bastian Tornent, uw presentator.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 My only fear that we become Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, welkom dames en heren bij een Zandvoort aan het woord. Dat waren net twee zomerhits van vandaag. Want vandaag hebben we het over de festivals in Zandvoort. En nu hadden we uh, de organisaties het natuurlijk te druk met de festivals. Want we hebben er net eentje achter de rug afgelopen weekend. Want toen was het Japan Festival um, op het strand. En nu hebben we natuurlijk um, komend weekend is het uh, Dancing in the Streets Festival. En die week erop is alweer de Pride. Dus eigenlijk elk weekend, maar ook vaak ook nog wel een beetje door de week... is er van alles te doen in Zandvoort. Um, en daar gaan we het natuurlijk over hebben... Uh, omdat de organisaties er niet zijn... moet u het doen met de mening van Marijke uh, Stroobos. Marije. Uh, Marije, sorry, Marije <laughs> Stroobos. Uh, Marije Stroobos natuurlijk. En met mijn mening en ook vele van u. Want u heeft ons mazal al gemaild... over uh, de stelling die wij uh, hanteren. Zijn er nou te veel festivals in Zandvoort in de zomer? Of zijn er... Er juist te weinig. Uh, dat is eigenlijk wel een beetje de vraag. Maar u uh, uh, kunt nog natuurlijk steeds reageren via Facebook. Um, Zandvoort aan het woord en dan gewoon een privébericht achterlaten. Of u kunt natuurlijk uh, gewoon ons direct uh, bellen met 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Of u kunt natuurlijk een mailtje sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl L. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Maar natuurlijk gaan we eerst even onze week doornemen. Of beter gezegd, wat is ons afgelopen week opgevallen? Nou Marije, wat is jouw afgelopen week opgevallen? Nou, ik heb bij jou niet voorbij zien komen. De verouderingsfoto's. Ja? Heb je die gezien op social media? Nee. Oh, nou, volgens mij heb je dan wat gemist. Iedereen ging ineens foto's posten hoe ze eruit zouden zien als ze uh, oud en bejaard zijn. Ja. Um, en nu blijkt dus dat deze app, FaceApp, mm -hmm. was dus een onwijze uh, raasje. Um, maar dit blijkt dus van een Russisch bedrijf te zijn die um, al je gegevens opslaat. Oh. Dus niet alleen je foto, maar ook je IP-adres, je toestelgegevens, je locaties. Um, nou kun je denken van, nou dan bepaalde dingen kan je je telefoon uitzetten... Mm -hmm. maar gezichtsherkenning kan je nooit uitzetten. Uh, nee, klopt. Nee. Is, dus uh... al die mensen hebben dat heel leuk gedaan. En nu is er dus een uh, Russische database waar dit alles in staat. Oh, oké. Okay. Nou, lekker handig. Ja, ja. Nou weet ik dat Telegram eigenlijk officieel ook van uh, een Russisch bedrijf is. Um, ja. En ik weet dat een hele hoop mensen toch ook Telegram gebruiken... als ze uh, een tijdje even WhatsApp niet willen gebruiken. Omdat dat dan weer van Facebook is, uh, natuurlijk. Nou, er zijn duizend en één mogelijkheden die je kan gebruiken. Ja, daarom. Is het, uh, maar goed, uh, ja, nee. Dat is, uh, dus heel veel mensen hebben gewoon gratis dat toegestaan. Nou, goed dat ik niet op Facebook had. En, nou ja, misschien niet helemaal goed de privacyverklaring lezen, want daar sta, schijnt het wel in te staan dat er uh, gegevens worden opgeslagen. Mm -hmm. Dus mocht je nou uh, die app gebruikt hebben, ja, dan is het, uh, dan is het succes. Ja, dat, uh, dat, uh, dat uh, ja, en terugdraaien is natuurlijk uh, waarschijnlijk helemaal niet meer mogelijk. Nee, dat denk ik ook dat, niet. Uh, ik, heb, ik heb heel veel foto's verwijzing komen, dus ik denk dat heel veel mensen erin getrapt zijn. Ja, nou, het enige uh, oplossing voor het IP-adresverandering is wel, zover ik weet, gewoon je modem uitzetten, want dan krijg je eigenlijk een extensie aan jou um, normale IP-adres. Dus mochten ze je dan willen hacken, dan is het lastiger geworden. Ja, maar ik denk dat het meestal met hun telefoons hebben gedaan en dat daar toch wel heel veel gegevens in staan die wellicht niet gewend zijn dat die worden opgeslagen. Nee, dat denk ik ook wel. <lacht> dus uh, ik hoop niet dat een van mijn vrienden <lacht> dat gedaan heeft. Nee, voor alle mensen die denken, nou, ik ga het nog even leuk doen, want ik vind die foto's heel leuk. Ik zou het niet doen. Nee, niet doen, nee, <lacht> nee. nee, nee. Gewoon niet doen. Uh, nou ja, uh, wat mij opgevallen is, dat is niet social media, maar dat is uh, natuurlijk uh, deze week, uh, of nou ja, afgelopen week, is uh, het zomervakantie geworden uh, bij ons. Heb je, ik, ik vind het nog niet echt zomervakantiegevoel. Nou, er is één ding wat ik meteen altijd aan merk als het vakantie is. En dat merkte je gisteren voor het eerst. Nou, gisteren merkte ik vooral dat om half acht bij ons bomen gingen kappen. En dat ah, was okay. heel graag door. Nee, dus... dat is nog geen zomervakantie. <laughs> nee, um, wat ik meteen merkte is... wat de ochtends, uh, gisterochtend zat ik vroeg op de weg en opeens... Zijn er helemaal geen files meer? Nou ja, helemaal geen files. Bijna, bijna geen bijna files. Oké, okay, Amsterdam stond nog steeds vast. Maar ja. uh, in, principe, in principe was het een heel stuk uh, rustiger al meteen op de weg. Uh, ja, al die kindjes zijn op straat. Al die ouders zijn thuis. Ja, dat, uh, dus, nou ja, dat uh, was in dat opzicht uh, makkelijk. Of ze zijn al meteen op vakantie gegaan natuurlijk. Dat kan, dat kan natuurlijk ook. ook. Uh, ik merk wel bijvoorbeeld dat kindjes heel erg overprikkelend die vakanties ingaan. Tenminste, ja. dat merk ik ja. bij de kindjes uit mijn flat. Dat ze altijd heel erg... Uh, Hysterisch aan het begin zijn. Ja, hysterisch, maar veel fijn uh -huh. maken. Um, en ook um, uh, ja, snel geprikkeld zijn door dingen. Ja, nou weet ik van, omdat ik zelf natuurlijk een zoontje heb... en een regelmatig uh, met... Uh, uh, mijn vriendin heeft ook twee kinderen. Dus uh, daar merk ik het ook aan. Je merkt dat kinderen de laatste twee weken voor de vakantie... één, ze weten dat de vakantie aan zit te komen. Maar twee, ze zijn moe. Ze zijn echt maar ik kan me dat niet herinneren van vroeger. Ik weet dat ik altijd heel erg uitkijk naar de zomervakantie. Want dan gingen we, ja, wij gingen hier naar de camping. Ja. En als ik zes weken was, ik buiten. Ja, ja, ik weet niet. Ik merk wel dat heel veel kinderen toch echt wel het, de laatste paar weken het zat zijn. Ouders trouwens ook. Ja, maar dat Want nekstond. dat merk je, <laughs> nou, dat merk je heel erg aan het humeur van sommige mensen. Met dat uh, mooie weer. Ja, weet jij nog hoe jij dat beleefde vroeger? Nou, bij mij was het sowieso een beetje anders. Daar kom ik straks in mijn column even op terug. Omdat mijn vader, die uh, moest altijd werken in de zomervakantie. Dus voor mij was het heel simpel. De zomervakantie was wel zomervakantie. Maar na vier weken was ik het zat. Ja, mijn vader werkte ook wel. Um, wel zelfstandig natuurlijk. Maar wij zaten op de camping. En ja, en wij, ja, dat hadden wij niet. Nee. Wij waren gewoon zes weken thuis. Omdat ja. mijn vader in de bollen zat. En ja, de tijd is in de zomervakantie. Dus hij moest dan werken. En uh, ja, daarna, uh, we gingen er altijd ver, verder uh, voor op vakantie. Dus wij, wij hadden gewoon zes weken dat we thuis zaten. Nou ja, na vier weken vlogen mijn broer en ik elkaar gewoon echt wel uh, in de haren hoor, ja, elke dag. Ja, snap ik. Ja, voor mij was het echt de beste tijd van mijn leven. Echt als ik herinneringen aan mijn jeugd, zijn het echt de zomervakanties hier uh, op Bloemendaal. Nou, ja. Nou ja, ja goed. Uh, Iedere ja. ieder goede ja. herinneringen. Dat, uh, uh, mocht u nou ook een goede herinnering hebben aan de zomervakantie, horen we dat natuurlijk ook graag. Dus uh, u kunt nog steeds uh, gewoon reageren op zowel onze stelling zijn er te veel of te weinig festivals in Zandvoort tijdens de zomer. Of natuurlijk gewoon uh, vertel uw bij ons. Uh, reageer dan via 023 573 0393 of uh, via Facebook met Ed Zandvoort uh, aan het woord. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. I'm blue ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, het zijn allemaal zomerhits die van de, vandaag bij ons te horen krijgt, die vooral uh, op festivals gedraaid worden. Um, en we gaan het natuurlijk over de festivals uh, hebben. Nou heb ik uh, eigenlijk van tevoren al uh, wat mailtjes binnengekregen van verschillende luisteraars. En die geven aan, uh, de ene geeft aan dat uh, ene, uh, maar maar dat is mijn fout. Maar rijken. Die zegt uh, hier heel duidelijk: um, ik vind de festivals op zich leuk dat er elk weekend wat te doen is. Ik vind het alleen jammer dat ze nogal oudbollig zijn. <laughs> dat, uh, nou, dat was net iets wat wij zelf ook een beetje constateren. Ja, uh, <laughs> ja, sorry. Ik wilde het nog voorzichtig brengen, maar. Nou nee, ja, let's be honest. Uh, a Music and Hippie Festival, a tribute to Woodstock. Vijf ja. jaar anniversary. Ja, dat is helemaal waar. En uh, het meest stomme vind ik van uh, zoiets... is dat als men woedstok noemt... dan denk ik aan Bloemendaal. Ja, ik ook. Dat, uh, omdat de jeugd uh, <lacht> toch altijd bloemingdeel nog kent, waarschijnlijk. Ja, maar woedstok ook toch? Ik bedoel, dat, dat, het herinnert me aan een strandtent... en niet aan uh, een festival wat 50 jaar geleden is geweest. Nee, nou ja, dat heb ik dus ook een beetje. Dat ik, dat, dat ik denk van ja... Um, maar in die hele lijst. Ik, ik, ja, leuk dat elk weekend er wat is. Maar ik mis wel, ik mis en grote namen een beetje. Ja. Um, en ik mis wel echt jeugd. En, en, nou ja, wij zijn niet meer de jeugd, maar nee. de middelste de middelste. De, de jongvolwassenen en de groep die daarboven Boven zit. Ja. ja ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik hou er niet zo van. Nee. Nee, nee ja, ik, heb, ik heb heel erg dat ik denk, dus Sommige dingen lijken me best leuk. En ook voor mijn zoon natuurlijk. Die is negen, bijna tien. Uh, sommige dingen lijken me dan nog wel leuk om heen te gaan. Er zijn alleen ook een hoop dingen dat ik denk van ja... Ja, waarom... Ik weet dat ik vroeger als klein meisje... Ja. Uh, dat, en wij de zomers hier waren. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld toen was er een tropicana festival. De straten stonden vol. Ja. Echt letterlijk vol. Je moest je echt doorheen wurmen. En het, was, het was gezellig, het was leuk... Um, volgens mij waren het toen wel grote namen... maar toen was ik klein, dus dat weet ik niet meer. Maar ik kan me wel herinneren dat het toen echt echt bruisend was. En nu heb ik soms het idee dat dat gewoon niet meer Wat zo is. niet meer zo is. Nee. Dat, uh, nou, weet ik wel dat uh, uh, Zandvoort Marketing en zo... heel druk natuurlijk elk jaar ermee bezig zijn. Maar dat ze uh, de vriends, vrienden van Zandvoort... Uh, zoals ze heten, uh, met 24 uur... Uh, eigenlijk al een soort ding heeft neergezet van... Uh, we jongens, we willen weer meer terug naar echte grotere festivals. Die vroeger, maar vroeger was er natuurlijk ook altijd uh, op de boulevard uh, nog muziek. Muziek op de boulevard. Dat is er ook al heel lang niet meer. Dat kan ik me niet herinneren. Ik kan me wel herinneren dat er een kermisje was op het Venema Plein. <laughs> nou ja, de muziek op de boulevard weet ik uh, eigenlijk ook alleen maar puur... omdat we bij de radio nog een uh, non-stop hebben die uh, zo heet. Maar dat was ook echt slecht, een slechte dag, want het was heel slecht weer. Ja, dat, dat klopt. We dat hadden ze beter midden in de zomer kunnen doen... en hopen dat het echt een mooie tropische dag was. Maar feit is wel, kijk, dat was een Jeroen van de Boom en een DJ Romundo... Ja. Met alle respect hoor. Uh, zij doen echt wel heel uh, toffe dingen. Mm -hmm. um, <laughs> maar als dat je headliners zijn. Ja, klopt. Dat is, Ik, dat... echt met alle respect hoor. Voor allebei. Echt, mm -hmm. echt, echt. Ze doen allebei echt hele goede dingen. Alleen, ja. ja, als dat de grootste namen zijn die je krijgt. En je krijgt, niet, uh, je ja. krijgt zelfs eigenlijk een chef special. Die door ZFM groot gemaakt wordt. Uh, groot gemaakt is. Door zo'n Jaap Koper. Ja. Die uh, heeft ze hier als een van de eerste. Altijd uh, in zijn uh, uh, eigen... Uh, Radiozender uh, of uh, radioprogramma gehad. Um. Ja, ik denk dat er veel meer te krijgen is waarmee je ook jeugd trekt. Ja, dat denk ik ook. Daar is een hele andere uh, stroming aan muziek nu gaande, um, waar dit soort uh, mensen misschien niet aanspreken. Ja, dat zou kunnen. Dat, uh, maar ook voor uh, eigenlijk onze generatie... Uh, net iets uh, onder onze generatie... vind ik ook dat er relatief weinig is. Want er zijn heel ja. veel dingen die mij ook niet aanspreken. Nee, dat ook uh, niet aan. Um, En dan denk ik wel van... ja leuk zo'n uh, Ibiza hippie weekmarkt. Maar... Um, Sorry, dat is een link naar mijn ouders. Want dat waren ja, de zestig ouders. Ik weet niet of ik, ik dat... Ik, ik ben tegen de veertig, maar ik heb nog steeds niet zoiets... dat ik op mijn ouders wil lijken. Nou ja, kijk, Ibiza is natuurlijk uh, wel iets anders dan Zandvoort. Hey, ja. To be honest. <laughs> dat, ja, ja ik, weet je, het, het idee is grappig. Alleen ik denk dat je daar uh, een weekmarkt... Ja, zitten we daarop te wachten... Ja, dat weet ik niet. Dat, uh, nou, moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben natuurlijk geen Zandvoorter. Ik woon nog korter uh, in Zandvoorten dan jij. Dus. Ja, maar ik ben ook geen echte Zandvoorter, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Nee, nee, ja. oké. Okay, <laughs> Half Noord is geen <laughs> nee. echte Zandvoorter. Uh, maar ik bedoel meer uh, ja. dat het kan zijn dat het iets al heel lang bestaat en dat het daarom nog steeds nee. doorgaat. Nee, nee, maar kijk, als ik aan een Ibiza-markt denk, ja. dan denk ik aan die uh, markten in Spanje waar um, echt die hippies nog uh, uh, staan. Mm -hmm. um, We waren in mei dit jaar op een uh, foodfestival in Fuenchirola. Ja. En daar stond ook, uh, dat waren allemaal landen. En daartussen stond een hippiekraampje. Maar echt letterlijk een hippiekraampje... waar ze suikerrietdrankjes verkochten. Dat ja. is, daar denk ik aan bij een hippiemarkt. En als ik me een beetje herinner op de hippiemarkt hier... waren dat gewoon kraampjes of huisjes... En ja, ja oké, okay. ik, ik snap wat je bedoelt. Ik heb een heel ander idee nee, daarbij. Als nee. ik echt naar die Spaanse markten kijk, dan, ja, dat leeft. Um, ja. ja, ik ben echt misschien een zijnpisser hierin hoor. Maar <laughs> ja, ik, heb het, ik, voel, ik voel hem niet. Maar uh, andere festivals die bijvoorbeeld verder, uh, op andere plekken zijn... maar dan uh, in de zomer uh, zijn okay. zoals, nou ja, uh, wat hebben we, Dance Valley. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, Mysteryland. Mysteryland, dat zijn allemaal grote dingen die hier in de buurt zijn. Park, Appelsap. Appelsap, ja. Waar de opposites terugkomen. Ja, dat, dat, uh, ja dat, dat is wel waar. Um, dat zijn wel maar dat namen. zijn natuurlijk geen vrij toegang festivals. Nee, maar uh, we kunnen heel veel geld aan deze festivals uitgeven... of we kunnen gewoon een keer een goed festival doen met wat namen... Ja. die nu hip en happening zijn... En dan echt Zandvoort laten bruisen. Mm -hmm. Want volgens mij is dat de intentie. Dat Zandvoort weer moet gaan bruisen. En dat het aantrekkelijk moet worden voor mensen buiten Zandvoort. Maar ik denk niet dat mijn vrienden buiten Zandvoort denken... Nee, we gaan het Music and Hippie Festival Tribute to Woodstock. Lijkt me leuk. Nee, nee ik weet dat de gemeente en, en de ondernemers graag willen... dat het gaat lijken op uh, de Franse kustplaatsen. De bekende Franse kustplaatsen. Waar dan vaak ook van alles gebeurt. Nou, dan mogen ze echt wel even aan de slag gaan. Dat, Want als uh, we zichzelf willen gaan vergelijken met plaatsen als Nice kan... Um, en ik weet niet wat voor plaatsen ze nog meer in gedachten hebben. Dan mm. moeten ze echt aan de slag. Moeten ze echt aan de slag. Moeten ze echt wat gaan doen. Want ja, dit, dit valt allemaal een beetje tegen. Dit is het net niet. Dat, uh, nee. dat wil niet zeggen dat de mensen die dit soort dingen organiseren... dat we daar tegen zijn. Absoluut niet. Het is meer... Nou ja. Het ik ben is... er niet tegen, maar ik vind het gewoon niet inspirerend. Nee, dat, dat snap ik. En het is ieder jaar hetzelfde. Dus waarom moeten we weer een Ibiza hippie, hippie weekmarkt hebben... Mm. Niks ten nadele van de mensen die erop staan. Maar do doe iets nieuws. nieuws. Doe iets verfrissends. Doe iets. Nou ja, house, ik, ik, ik hoef niet naar het. Uh, wat is het? Nederlands kampioenschap: makreel roken. Uh. Misschien kan je gratis makreel eten. Ja, dat <laughs> <laughs> het is hetzelfde als dat het Japan festival. Waar je entree betaalt en nog heel veel geld moet betalen voor de hapjes. Leuk ja, idee. Ja, dat vond ik zelf ook erg tegenvallen. Dat ik erheen ging, want ik dacht dat het gratis toegang was. Nee. Toen kwam ik daar, toen <laughs> was het niet gratis toegang. Toen dacht ik, nou laat dan maar zitten. Ja. Um, zeker omdat ik er ook achter kwam dat je ook nog eens moest gaan betalen voor het eten. Dat, ja, je, het, idee is, het idee is echt super leuk. En natuurlijk heb je in Amsterdam ook heel veel festivals waarvoor je betaalt. Maar uh, het is het net niet. Nee, nee, en als je voor een festival betaalt... dan wil je eigenlijk ook wel gewoon dat het goed is. Anders ga je voortaan ja. nooit meer. Ja. Dat, uh... nee, ik vond ik vind het lullig voor de organisatoren. Ik heb toevallig iemand gesproken die uh, daarbij hoort. Ja. Die, het, was echt, het viel ook echt in het water door het slechte weer. Mm -hmm. Alleen ik denk niet dat het Japan Festival... zoals het nu is neergezet, een festival is voor hier. Nee. Kijk, ik denk dat in Amsterdam, als je het daar neerzet... dat mensen bereid zijn ervoor te betalen en dat mensen ook bereid zijn om voor eten te betalen. Ja. Alleen als je het op het Venoma Plein zet um, en je moet toegang en alles. Ik denk niet dat het niet dat het, het juiste idee was voor hier. Nee, maar jij, je hebt in, uh, in uh, Amsterdam West en in Amsterdam Oost trouwens, maar de ene is in mei en de andere is in september, heb je bijvoorbeeld Bierfest. Of de ene, de ene heet Bier West en de andere heet Bier Oost. Um, en dat gaat dan wel om, uh, ja. Maar dat gaat dan vooral om de bijzondere kleine brouwerijtjes Die staan daar allemaal. Kan je voor niet zo al te veel geld uh, een biertje krijgen. Maar de toegang van het uh, festivalterrein is maar 9 euro. Dat ja, je naar binnen ik, gaat. Dan betaal je 9 euro, maar je kan wel voor een klein prijsje proeven. Ja, je kan en, voor een klein prijsje En van alle soorten bieren en echt bijzondere biertjes. Plus dat er ook nog gewoon live muziek is en dergelijke. Uh, je komt daar niet voor de muziek. Je komt daar voor de... Maar het is, wordt best leuke muziek gedraaid en dergelijke. Maar dus dan is het... Anders, dan, dan, dan is het 9 euro vind ik prima om te betalen voor een... Denk, nou, oh, dat... je krijgt ook nog een gratis glas. Dat moet ik er wel bij zeggen. <laughs> dat, uh... Ja, maar dat vind, ik veel, dat, dat vind ik een hele andere insteek. Weet je? Dit, dit kwam op mij over om ja, toch meer Amsterdam-Zuid uh, publiek Riek. te krijgen. Ja. En, en ik denk niet dat dat het juiste... Ze zouden het misschien in Bloemendaal moeten doen dan. Ja, dan zou ik het eerder in Bloemendaal doen. Maar ik denk niet dat hier de juiste... Hoewel ik het echt een leuk idee vind hoor. En ik heb ook wel wat geproefd ervan. Mm -hmm. <laughs> maar dat was ook echt lekker. Uh, dus alle props uh, voor degene die dat deden. Maar uh, ja, ik, ik denk niet dat uh, zo'n festival op het Venomaplein de juiste plek is. Nee, dat, uh, en, uh, en eigenlijk zeg je ook dat je vindt dat de festivals zelf misschien een keer wat, uh, misschien wat minder, maar juist groter zouden moeten. Ja, en wat spannender haalde Bees hem dus een keer doorheen en... Ja, doen een leuke enquête. Die, die enquêtes die doen het hartstikke goed volgens mij. Niemand ziet ze maar. <laughs> nee, maar ja, weet je. Nee, ik bedoel, ik bedoel neem maar even. Uh, Volt Pride at the Beach. Ja. Ik heb hem zelf nooit meegemaakt, want ik moet gewoon werken op maandag. Mm -hmm. <laughs> Misschien dit jaar. Ja. Kan ik het meemaken. Ja, waarom is dat eigenlijk op maandag, dinsdag en woensdag? Ja, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het een heel groot feest is. En ik weet wel dat dat echt. Uh... Ja, en er zijn twee pleinen, hè? Bad of, uh, raadhuisplein en gasthuisplein. Ja, maar Daar er zijn twee podia's. Die, gewoon dat hele. Dat, dat ze uit de trein komen allemaal, die hele parade en zo. Dat zijn dat echt een feesten zijn. En dat, ja. vind ik, uh, dat vind ik echt leuk. Ik zag nu toevallig ook iets voorbij komen over festiviteiten rond de Grand Prix. Ja. Dan denk ik, nou. <laughs> Als we het zo gaan doen zoals we dit jaar met de festivals doen... Wat gaat het worden dan? Ja, ja echt... dat is wel iets bijzonders, daar gaan we zo even op terugkomen. Want daar kunnen mensen zich op inschrijven. En dat is net iets anders. Uh, want dan krijg je een uh, x-aantal bedrag ook gesubsidieerd gewoon. Uh, dus dan heb je zelf al een bedrag. Maar ja, dan zit je wel mee, als je echt artiesten wil uitnodigen. En Jeroen van den Boom voor een half uurtje, kost al meer dan 10.000 euro. Ja, maar goed, juist zegt net ook, dat is wel een naam. Het is wel een van de toppers. Ik ja. denk dat als je zandwoort als je bruisend wil maken, en als je, als je weer op de kaart wil. Zetten, dan moet je gaan investeren. Ja. En als je van Zandvoort een werelddorp wil maken... ik wil dan. geen wereldstad zeggen... maar mm -hmm. als je een werelddorp wil maken... wat volgend jaar echt in de picture gaat staan met die Grand Prix... Man, ja. kom op, doe wat. wat ja, dat. Nou, laten we uh, laat weten wat u daarvan vindt, uh, dames en heren. Dus uh, bel uh, met 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Of uh, mail natuurlijk naar onze e-mailadres redactie.zfmzandvoort.nl U kunt natuurlijk ook op Facebook een berichtje achterlaten. Het Zandvoort aan het woord. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.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 Losing all my innocence, Body on my, finding my innocence, if Body on my, losing all my innocence, Body on my, my innocence, Body on my, losing all my innocence.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 FM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we hier met Zandvoort aan het woord. Nog, we hebben het over de festivals hier in Zandvoort. Uh, we komen tot de conclusie dat eigenlijk onze eerste uh, reactie van een luisteraar uh, dat we het daar eigenlijk wel een beetje mee eens zijn. Um, of in ieder geval dat we eigenlijk vinden dat heel veel uh, festivals het allemaal net niet zijn. Dan uh, nou moet ik wel zeggen dat EK Zandsculpturen natuurlijk eigenlijk elk jaar uh, vrij groot is. Um, maar ik zie al een gezicht vertrekken van uh, Marije. Uh, wat heb jij tegen het EK Zandsculpturen, wat oh, net nee, geweest nee. is. Nee, ik heb niks tegen het EK zandsculptuur, maar ik vind er geen zak aan. Nee, oké. Okay. Daar uh, kan ik me dan in nog iets voor In Als je in Spanje bent uh, en je loopt over de boulevard dan, en je kijkt uh, naar het naar strand... dan zie je daar ook allemaal of zandsculpturen Duurig. staan. Ja. En dat zijn kunstenaars die moeten er wel wat geld voor krijgen. Ja, weet je, ik, ik, ik weet wel dat er mensen speciaal voor komen. want Ja, Ja. dat maar, is het EK. Het is een wedstrijd. Ja, en EK <laughs> zandsculpturen. Kan je ermee naar de Olympische Spelen? Uh, nee, het is geen sport. Ja, <laughs> dat... ja. Nee, nee. ja ik, kijk, eerlijk is eerlijk. Voor mij is het niks. Nee. nee. Ik weet niet of jij, wat jij ervan vindt. Nou ja, ik vind. Kijk, dat is het verschil natuurlijk. Dat ik, ik heb een kind en voor een kind is het vaak nog heel mooi en machtig om te zien. Alleen niet op de dag zelf. Het is veel leuker om daarvoor te zien, want dan zijn ze bezig met het maken van die zandkopsturen. <laughs> ja, maar dan is het, dat is toch niet. Ja. Daar, daar is het toch niet voor. Ja, ik snap hem wel. Ik snap, Dat, hem, ik uh, snap hem heel goed, hoor. Maar... Hij, hij vindt het bouwen, hoe ze zo'n grote ding bouwen... Die, die, die, en, en, en echt met kleine mesjes nog aan het uh, ja, doen. Dat respect. vindt hij leuk om te zien. Ja, alle respect ook daarvoor. Alleen, ja... Dat uh, ja. uh, alleen de beelden zelf uiteindelijk... Ja, daar lopen we langs. Net zoals dat je in een museum heel snel... Een kind kan je ook niet het Louvre... Uh, de twintig uh, schilderijafdelingen in één keer laten zien. Nee, maar dat, weet je, daar gaat hij langslopen. Het is heel leuk, hè? Maar maak er dan een feest van. Ja. Maak er echt een feest van... Knal wat vuurwerk in de lucht. En nu weet ik wel dat er heel veel mensen... weer gaan zitten zeuren over dat vuurwerk. Want ik zie continu discussies op Facebook... op Zandvoortpagina's over... waarom wordt er zoveel vuurwerk afgestoken in Zandvoort. Mm -hmm. Nou snap ik dat als er in Noord om drie uur s'nachts... een bom wordt afgestoken. Dat is inderdaad irritant. Ja. Maar laten we wel weten. Gooi ieder weekend lekker vuurwerk de lucht in. Maak er wat van. Maak er een leuk... Zorg dat er een zomerspirit hier hangt. In plaats van... Ja, van het duffe wat er. Ja, Sorry, ik vind het echt duf. Als ik naar Scheveningen kijk. Je mm -hmm. hebt we natuurlijk wel het vuurwerkfestival. Maar het leeft. Ja. De boulevard leeft. En hier leeft het niet. Maar denk je dat uh, door de gemeente. Want de gemeente gaat natuurlijk uh, wat doen aan de boulevard? Ja, al weet je hoe lang al? Ja, al heel lang. Ah, okay. Ik weet dat de plannen nu uh, pas geleden. Uh, de schetstekening goedgekeurd is. Ja. Dus uh, waarschijnlijk over tien jaar is die klaar. Ja, precies. Dat, uh, Um, maar denk je dat dat soort dingen wel gaan helpen of niet? Want ze willen juist af van die palmbomen en dergelijke. Omdat die palmbomen, ja, dat is niet Nederlands. We zijn een <laughs> Nederlandse kustplaats. Waarom zet je palmbomen neer? Ja, maar dat snapte ik sowieso al niet. Hoe zo ga je palmbomen neerzetten aan de, aan de Nederlandse kust? Ja, ja. Wie gaat die palmbomen onderhouden? Je hebt zelf gezien, binnen een paar weken was het klaar. Waren het gewoon trieste palmbomen? Waren het hele treurige palmbomen? Klopt. Ja. Dat is helemaal hard. Ja, die, die boulevard, het is dood, het leeft niet. Um, op een regenachtige dag is het gewoon echt treurig. Ja, mm -hmm. wil je toch niet, ik wou zeggen, doodgevonden worden? Maar <laughs> <laughs> nee, maar ik heb zelf aan de boulevard gewoond. Ja. Um, dus ik weet dat het al jarenlang een, een punt van discussie is. Yes, de boulevard. ja. Um, maar als het een mooie zomerse dag was. En het was druk op de boulevard. Dan is het gezellig. Dan is het leuk. Dan leeft het. Um, zet wat op dat Venemaplein neer. We hebben nu natuurlijk dat reuzenrad. Wat ik overigens echt heel vet vind in de ja. avond. Als ik het mm -hmm. zie met al die lampjes. Um, maar doe, doe iets. Doe, ja, iets doe, vaker, doe, vaker muziek. Iets vaker... Ja, zet, uh, en, en, en, daar iets neer. Zet daar muziek neer. Uh, gooi een vuurwerkspektakel. Voor alle mensen die nu dat niet leuk vinden. Jammer. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind ja. dat het iets is wat bij de zomer hoort. Ja, en zeker bij een badplaats. Ja, bij een badplaats die op een mooie zomerse dag uh, doet iets. Ja, dat, uh, uh, nou weet ik wel dat er ook een hoop van dingen veranderd zijn... door uh, dat we eigenlijk ambtelijk uh, verbonden zijn aan Haarlem. Uh, dat heel veel festivals of andere dingen uh, veel moeilijker zijn te organiseren... omdat de vergunningverlening zo traag is... Um, ik ken nog je... iemand die daar werkt. Misschien moet ik even. Uh... Ja, nou, <laughs> misschien moeten we het daar eens een keer over hebben. Want, misschien moet ik maar uh, eens even goed aan het Ik weet toe. dat een hoop mensen daar ook wel over klagen. Omdat ze dan. Vroeger ging het veel sneller toen ze gewoon hier in Zandvoort uh, de vergunning konden aanvragen. Um, en dergelijke. En ze moeten nu veel vaker aan de zogenaamde veiligheidsnormen. En daar komen ze zo'n uh, commissie tegen. En die gaat dan allemaal vragen stellen en dergelijke over veiligheidsnormen. Maar sommige van die vragen zijn een beetje krom. Is er een vraag, dat is bij de nieuwjaarsduik... dat vertelde de organisator daarvan. Of er wel genoeg uh, reddingsmaterieel aanwezig is in Zandvoort. Maar dan heb je het over de nieuwjaarsduik, hè? Ja. Oké. Okay. Maar weet je hoeveel mensen er met de nieuwjaarsduik meedoen? Nee. Nog geen 10.000. Weet je hoeveel mensen er met een zomerse dag hier op het strand liggen? Ja, heel... <laughs> Meer dan 10.000. Ja. Dus de vraag is krom. Want onze politie, onze reddings, die zijn altijd um, um, genoeg... ze hebben genoeg materieel om te zorgen dat ze mensen kunnen redden. Nou, kijk. Als je dit misschien tien jaar geleden had gezegd, ja. ja? Maar de wereld is veranderd. Ik was vorig jaar in Nice. Uh -huh. um, we weten allemaal dat er in Nice ook een aanslag is geweest... Um, daar liepen um, heel veel um, politieagenten leger met mitrailleuren. Ja. Maar op hetzelfde geld werd op het plein in het centrum van Nice... een festival opgebouwd. Um, een ontzettend leuk muziekfestival... waar gewoon hele scherpe controle is. Ja. Um, als een stad als Nice, die, die zo hard getroffen is... door een aanslag met een vrachtwagen, dat wel kan... Um, wat zitten wij te zeiken in godsnaam over een vraag over beveiliging? Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk ook hè? Ja, nou ja, ik, kijk, ik, snap, ik snap dat de beveiliging moet zijn. Want er zijn nu eenmaal mensen op deze wereld... die andere gedachten hebben over het leven. Um, en misschien uh, zijn wij daar heel erg naïef nog in... dat wij niet eens doorhebben wat de dreiging is. Maar ja als ze een niet zo'n festival kunnen organiseren. Um, ja, en dat geldt eigenlijk voor Berlijn natuurlijk ook met de kerstmarkt. Daar hebben ze ja, erop zijn ze gewoon weer de kerstmarkt gaan doen. Ja, weet je, het is nu eenmaal zo dat we in een andere wereld leven. Dus we ja. kunnen als, je kan als organisator daar echt een punt van gaan maken. Maar je kan ook bij jezelf denken, oké, okay, veiligheid voor alles... het moet nu gewoon eenmaal. Ja. Want we zijn nu helemaal gek op deze wereld. En het wachten is wel op een... Op een aanslag. Op een ja, oké, okay. dat, dat, daar... daar. En, dat de gemeente Haarlem daar um, strenger in is. Ja, sorry. Dat snap je. Ja, nou ja, weet je, ik heb daar vorig jaar in Nice rondgelopen. Mm -hmm. Ik heb daar zelf een jaar gewoond. En, ik, en het voelde echt ontzettend naar om een stad die bij mij in mijn hart zit, ja. zo beveiligd te zien. Maar je wil niet dat het in, in je eigen dorp of in je eigen land gebeurt. Nee, ik zou hier heel raar staan te kijken... als opeens de politie met um, oessies en zo gaat lopen. Oh, Al... Heb je die nooit gezien in Noord? Daar was gewoon... <laughs> nee, geloof je? Ik wou net zeggen. Nee, maar ja, weet je... Het, de wereld is gewoon veranderd. Het is niet meer zoals het vroeger was... dat je hier uh, zorgeloos door een straat kon lopen op een festival. Nee. Ik denk dat iedereen zich daar veel bewuster van is. Dus als de gemeente Haarlem daar strengere eisen aan stelt... ja, so be it. Zij ja, niet. Dat, uh, ja, oké. Okay, je wil niet op je geweten hebben... dat er 10.000 mensen op het strand getroffen worden... door. Uh, een van de gek die denkt van we gaan wat anders doen. Nee, ja. laat ze maar in dat opzicht gewoon hun eigen onderkoeling krijgen. Want ja. ja, nou ja, weet je, het is nou helemaal zo. Ja, nee, ja. snap ik. Dat, uh, we gaan zo meteen uh, verder. Maar, uh, Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Nu krijgen we natuurlijk eerst... de kolom van deze week. De zomervakantie is begonnen. Kinderen hoeven even voor zes weken niet naar school. De campers, caravans en tenten zijn uit de opslag gehaald... En het humeur van een groot gedeelte van, de Neder van Nederland is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van vorige week of de week daarvoor. Toch blijft de zomervakantie een vreemd gegeven. Vroeger is deze tijd ooit ingesteld omdat de meeste boeren in deze tijd al hun oogst van het land hadden gehaald. Of nog even moesten wachten tot september en oktober, wanneer ze bijvoorbeeld de kolen en de aardappels van het veld gingen halen. Maar de zin van de zomervakantie is eigenlijk al lang verdwenen. Waarom hebben we dan dit nooit echt gemoderniseerd? Want, het is, want is het wel zo efficiënt om iedereen in de zomermaanden vrij te geven? Ik bedoel, de bouwvak bestrijkt de drie middelste weken van de zomervakantie... zodat er in de gehele bouwwereld niet wordt gewerkt in deze tijd. Maar juist in die drie weken is het meestal mooi weer. En, in het, en het is zelden in Nederland te heet om te timmeren, stukken of schilderen. De scholen zijn zes weken gesloten. Maar voor vele ouders betekent dat... veel geregel en gedoe met opvang, oppas en zomerkampen. Aangezien geen van hen zes weken thuis kan blijven voor de kinderen. Er is geen baas die jou zes weken vrijgeeft. En voor de horeca strandtenten en de bollenindustrie... zijn juist de zomermaanden de drukste weken van het jaar. Voor hen is het alle hens aan dek. Nu weet ik dat als je in dergelijke begroepsoep werkzaam bent... en je geen vrij kan krijgen in de zomervakantie... je bijzonder verlof kan aanvragen bij de school van je kinderen. M mijn vader was een bollenboer... en we gingen nooit tijdens de zomervakantie op vakantie. Altijd in de laatste weken van mei zodat mijn vader weer terug was voordat de werkelijke drukte ging beginnen. De zomervakantie was voor mijn broer en mij dan ook in het begin wel leuk. Maar na vier weken hadden we de hele dag vrij wel een beetje gehad. Laat staan mijn moeder en de oppas, die inmiddels schitterend gek werden, van mij. En ja, we gingen wel op een kant. En ja, we hadden ook wel vrienden die thuis waren... omdat hun ouders ook niet in de zomervakantie weg konden. Maar om nu te zeggen dat het altijd alleen maar leuk was... absoluut niet. We waren altijd blij als we weer naar school konden. En neem van mij aan... ik ben nooit echt een studiebol geweest. En daarom wil ik eigenlijk pleiten... voor modernisering van de zomervakantie. Verkort hem... We geven je kinderen eerder of later in het jaar nog één of twee korte vakanties. Of gaan naar het systeem als dat van de school hier in Zandvoort. De school is namelijk een moderne onderwijsinstelling... waar ouders zelf kunnen bep bepalen wanneer zij op vakantie gaan... en waar de kinderen voor de hele zomervakantie gewoon nog steeds naar school kunnen. Dat is goed voor de flexibiliteit, goed voor de ontwikkeling van de kinderen... Want die blijft gewoon doorgaan. En vooral goed voor de rust van de ouders. Want ook zij hebben best wel eens vakantie verdiend. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. U krijgt nu eerst van mij het nieuws en daarna zijn we zo weer terug met Zandvoort aan het woord het tweede uur.